Uur. Christian Bodenbakker met het NOS Journaal. De Oeense minister van Justitie is opgestapt. Hij lag onder vuur vanwege zijn plannen om corruptie alleen nog maar te vervolgen. als er een bedrag van meer dan 45.000 euro mee gemoeid was. Daartegen werd massaal gedemonstreerd. Bij zijn vertrek verdedigde de minister zijn beleid. maar hij zei erbij dat het hem niet is gelukt de publieke verontwaardiging tot bedaren te brengen. Het proces over de Surinaamse decembermoorden loopt opnieuw vertraging op. Het Openbaar Ministerie was in beroep gegaan tegen het besluit van de krijgsraad van vorige maand om het proces te hervatten. De krijgsraad heeft nu besloten niet verder te gaan totdat er in het hoger beroep een uitspraak is. De zaak draait om de dood van 15 tegenstanders van het regime Bouterse in 1982. Het melkmeisje van Johannes Vermeer gaat binnenkort naar Parijs. Het Rijksmuseum leent het beroemde schilderij uit aan het Louvre. Daar is het samen met elf andere werken van Vermeer te zien... in een tentoonstelling over schilderkunst in de Gouden Eeuw. De laatste keer dat het melkmeisje naar Parijs ging... was in 1966 in het Musee de Lorangerie. Nu gaat het voor het eerst naar het Louvre. De tentoonstelling daar is van 22 februari tot 22 mei. Tennisser Rafael Nadal komt niet naar het ABN AMRO-toernooi in Rotterdam. De Spanjaard moet van zijn artsen rust nemen. Het is voor toernooidirecteur Krajicek de tweede teleurstelling deze week. Afgelopen dinsdag zegt de Stan Wawrinka al af. Die kampt met een blessure. Wawrinka was de nummer 1 van de plaatsingslijst. En na zijn afzegging was Nadal dat. Nu ook die niet komt, is Marin Silic de lijstaanvoerder in Rotterdam. Hij is de nummer 7 van de wereld. Het ABN AMRO-toernooi begint maandag. Het weer, vanavond en vannacht, grotendeels bewolkt en het gaat licht tot matig vriezen. Morgen is het eerst overwegend droog, maar later neemt vanuit het zuiden de kans op een beetje sneeuw toe. De middagtemperatuur ligt dan rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. In de Randstad staat de langste file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... tussen Hoogmade en Leidsendam, 6 kilometer. Het heeft te maken met een kapotte vrachtwagen die blokkeert de rechte rijstrook. En verder file op de A12 van Den Haag naar Utrecht... tussen Nooddorp en Zevenhuizen, 6 kilometer en een kwartier op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Het is donderdagmiddag, 9 februari, 4 uur. Dus tijd voor Muziek Boulevard Live. Oftewel, Hans met zijn vrienden in de middag. En dat kan hij nu weer zeggen. Ik heb ze weer. Ik heb ze allemaal weer. Ze zijn er allemaal. ZFM is te beluisteren via frequentie 106.9, kanaal 40, maar u kunt ook een kijkje nemen... in onze gezellige studio. Internet www.zfm-live.nl En wat kan u verwachten... De komende twee uur. In het eerste uur een gast. En wel, Maxim Roos van taxibedrijf Taxim. Dat vind ik een hele mooie naam. Met het einde van de eerste uur een geweldige prijs in onze, van onze loterij. En daarom is de kolom van Mendingschoren verplaatst naar half zes. En natuurlijk het weer voor het komend weekend om kwart voor zes. De spreuk van vandaag is... Liefde en trouw zijn twee van de sterkste krachten ter wereld. Als ze samengaan is er vrijwel niemand die ze kan weerstaan. We starten vandaag met een heel mooi plaatje. Ja, een hele mooie. Toen aan een taxi. Ik denk, ja, het kan niet anders. Hè. Dat moet een taxi zijn. Dat kan niet anders. En ja, ik kan alleen maar een applausje geven. Onze technicus. Ronald is weer aanwezig. Dus het eerste uur is in handen van Ronald. Ook de muziekkeuze weer. En Toetje is er, en Imka is er, en onze gast is er. Dus we hebben een hele gezellige studio. Nou, dat zal u vanzelf wel merken. We gaan dus beginnen. Goed, Goeie tekst, man. Ja, goed, hè? En, ja. zo, en zo uit mijn hoofd, hè? Ik, nou, man, ja. man, man, man, man, <laughs> Ja, ja. Gaan we al wat vragen? Ja, ik ga wat vragen. Ja, ik, begin ja, altijd, ik begin altijd met de aankondiging dat ik zeg... En vandaag in onze studio hebben we een gast. En wel, Maxim Roos van taxibedrijf Maxim. Dat had ik al gezegd. Maxim, goedemiddag. Goedemiddag. En welkom. Dank u. Ja, de meeste uh, Zandvoorters zullen je waarschijnlijk wel kennen. Maar we starten altijd met de vraag... Wie is Maxim Roos? Ja, dat is altijd. <laughs> um, Maxim Roos is import, dat wel. Auto, ja. <laughs> nee, ik uh, ben opgegroeid in, uh, in Bentveld ja. en uh, in 2000 ben ik hier naartoe gekomen. Uh, ik heb Via veel commerciële banen heb ik, uh, ben ik uiteindelijk geëindigd op de taxi bij Taxi Zandvoort. Ja. Uh, die is er helaas niet meer. Um, en toen heb ik voor mezelf gekozen en toen dacht ik van nou, er kan buiten het uh, huidige taxibedrijf wat er nu is, kan er nog een taxibedrijf ja. komen. Dus er is nog een taxibedrijf? Er is nog een taxibedrijf, ja. Zo. Fred Spronk En uh, dat is, dat is de, ja, de meest bekende hier ja. op Zandvoort. Ja. En, en het taxi, dat vind ik een leuke vraag. Het ja. is een leuke naam. Ja. Maar kan je iets over je bedrijf vertellen? Hoeveel, hoeveel taxis heb je? Ik heb, op dit moment heb ik één taxi. Uh, ja, je moet ergens beginnen natuurlijk. Het ja, <laughs> is toch een behoorlijke investering. En, ja. uh, dus ik heb één taxi. Maar ik heb wel uh, een collega leren kennen vanuit Taxi Zandvoort. In de nachtdienst, Hans Kerkman. En die heb ik eigenlijk vanaf dag één gevraagd van... Joh, zou je het nog leuk vinden ja. om, om op die taxi te zitten? Nou, dat met veel enthousiasme ik werd dat begroet ja. inderdaad. En dus die, die rijdt nu de vrijdagavond en nacht en de zaterdagavond en de nacht. En eventueel nog wat invallen. En uh, dus ja, we doen het eigenlijk met z'n tweeën op die manier. Ja, ja, ja. ja. ja. En, en als, als we een, een taxirit bij jou willen bestellen... moeten ja. we dat via een taxi centrale doen? Of, of hoe werkt dat? Nee, ik heb een eigen nummer. Een eigen ja, nummer? Ja. Dus en, ik ben niet aangesloten bij een taxi nee, centrale? Nee, dit is echt mijn eigen taxibedrijf. Ja, ja, ja. En uh, dus ik heb daar een eigen nummer in. En uh, ja, doorgaans. Dat is een mooi speciaal nummer. De, ja, dat is waar. Dat is waar. Um, ik kwam toevallig op een, uh, op een website terecht... waar je mooie nummers kan bestellen. Ja. En zoals veel Zandvoorters wel weten, was het oude nummer van taxi Zandvoort was uh, 5712600. En toevallig stuit ik op het nummer 57002600 met 06 ervoor. Ik denk, dat kan geen toeval zijn. Nee. Dus die die heb ik gelijk natuurlijk binnengehaald. En, uh, dus ja, 0657002600. Dat is dan een nummer waar ja, je ja. me dag en nacht op kan bereiken. Ja, en, en ben je ook nog eventueel te bestellen via een internet of zo? Of, of hoe gaan Facebook, we? Facebook, nee, via Facebook. Ja. Ja, dus, ja en is... de WhatsApp, dat is ook weer nieuw natuurlijk. Ja, dat is hartstikke nieuw. Ja. Ja. Nou ja, goed, uh, ja. dat... wij we gaan weer even een plaatje draaien. Super. Zo, zo doet hij het. Ja, het gaan we een plaatje draaien? Dan mag jij doen. <laughs> oh, leuk joh. Nee, mag jij doen. Oh. Kijk, Koffie, ja, doet het nog. Is dat zo? Ik hoor niks. Ik hoor niks. Wake up. Wel. Nu wel. Well, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who wakes up next to you when I go out.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 Vroeg of ik nog andere muziek aan. Nee, nee het is goed dan. Ah, Die heb ik wel. Nee, het is iets andere muziek dus dan ik Ja, dus we maken het zo meteen een tuintje erbij. Oh, je gaat Zij het verstampen nu? De, ja, even. Ja, dat ja. dacht ik al. Goed, we gaan weer even verder met onze gast. Even een serieuze vraag. Hoeveel kilometers rij je per dag? Uh, dat is echt zo verschillend. Ja? Uh, de een, het heeft sowieso al te maken met wat voor in het jaar het is. Want ja. Ja, in de zomer rij je, rij je echt hartstikke door natuurlijk. Met alle toeristen en, en mensen die naar Schiphol willen, noem maar op. Um, en in de winter, zoals nu in februari, is het gewoon wat stiller. Ja. Um, maar wat heb ik, uh, wat heb ik gereden? Af, ik, ik geloof dat de teller nu op 80.000 staat uh, sinds ik uh, begonnen ben. Dus ja, daar zit natuurlijk ook de dus opstartkilometers ja. erin. Maar ja, ja dan, je, je kan zomaar 300, 400 kilometer per dag rijden. En de andere dagen rijden 100, 150. Ja, ja. ja. En, en, en je, je had het net over Schiphol. En ja. Schiphol, die hebben erg veel last gehad van die, van die ronselaars die daar lopen. Heb jij Klopt. daar ook last van gehad of niet? Nee, ik, de taxichauffeur die daar normaal gesproken de mensen aflevert of wat dan ook is, dat, heeft daar niks mee te maken. Um, het is wel zo dat Schiphol echt verschrikkelijk vervelend is om mensen op te halen. Ophalen, ja. maar, maar brengen heb je er toch geen... geen brengen op. niet, daar heb je ook een nee. aparte taxibaan voor. Ja. Um, je kan er alleen op als je ook klanten in je auto hebt uh, en dan echt voor de deur uh, stappen ze uit. Ja. Alleen het ophalen, ja ik kan niet zomaar bij de aankomsthal uh, terechtkomen. Daar staan ook alle rondselaars, de taxischrippels, noem het maar op. Dus ik spreek altijd met mijn vaste klanten af. Uh, als, als ze opgehaald willen worden. Dat ze weer terug naar de vertrek moeten. Nou ja, is dat ja. op zich niet zo'n groot probleem. Uh, daar heb ik een, een mooi proefje voor. Maar ja, er zijn ook wel eens mensen die uh, totaal nieuw zijn. Nee, ik, ik ken ze niet van gezicht. Uh, ja. ze, weten, ze komen uit het buitenland. Ze weten niet. Het uh, is dan familie van bijvoorbeeld ja. Ja. Uh, mensen die hier zitten. Um, en dan is het inderdaad even uitleggen. Ja. En ja, er is gewoon geen uh, vlotte oplossing om vaste klanten op te halen op Schiphol. Dat is, dat is ja. heel apart. Als je, als je klanten wegbrengt, dan moet je in een andere stad zijn. Of een ander dorp. Of hoe, je, hoe, hoe kan je dat allemaal vinden? Dat je de kosten, heb je daar een, een, een navigatiesysteem voor? Of, of? Ja, wat jij niet kan in je auto, dat kan hij wel. <lacht> er wordt, aan de andere kant wordt gewoon een natte vinger opgestoken. Dat is, dat is Toet, want dat is namelijk een collega van hem geweest. Toet, die, die steekt gewoon een natte vinger omhoog. <lacht> <lacht> Zo heb Toet dus vroeger gereden. Nou, dan weet je het. <lacht> <lacht> wat zeg jij? Ja, dat is waar. De klanten dat weten is waar. Dan, ja, ik, ik zeg ook vaak, want echt heel wat terug in de jaren, moest je inderdaad een, een hele gemeente helemaal uit je hoofd kennen. Uh, Amsterdam heeft het nog steeds. Als je daar de vergunning wil hebben om in Amsterdam te rijden op de trambaan en dergelijke, dan moet je ook Amsterdam op je duimpje ja. kennen. Um, doorgaans is dat hier in Zandvoort sowieso niet, Haarlem ook niet. Um, maar ja, ik zeg altijd tegen klanten... als ik het niet weet, heb ik een navigatie. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook taxichauffeurs die alles weten... maar ja. niet met klanten om kunnen gaan. Dus wat, ja. En wat voor, wat voor techniek hebben zij dan? Ja, dat is zo. <laughs> dus dat ja. is zo. Ja. Ja. En, we hebben trouwens nog een, een medepresentator. Imca. Maar de, Imca die heeft maar één oor. Dus die, die praat wat moeilijk. Nee jongens ze hebben er twee. Dat Pre zag ik net zelf. Ze, ja, hebben maar twee. ze praat wat moeilijk. Ja, dat kan, maar ze hebben twee <laughs> oren al. We hebben ook meteen be gebarentaal hebben geleerd hier. Ja. Wat zeg je? Ik zie Hij doet het niet. Ja, nu wel. Hij doet het? Ja. Ja. Net ja, niet? Nou, nee. Doet het, doet het nou maar, maak, maak, maak niet. Daarom sprak ik zo moeilijk. Daar Zij, had het hand zo moeite mee. Ze oh. heeft nu stereo. Ja, ik zie Ze heeft stereo. Ja, Maxime denkt mee. Ja, maar gaat, gaat het goed? Ja, het gaat wel. Goed zo. Hartstikke goed. Had je, je geen oren aan jou. Ja, we beginnen. Nee, ik weer. niet. <laughs> We beginnen weer langzaam compleet te worden. Dat is, al, dat is toch wel leuk, hè? Vind je niet? Ja, dat ja, is echt weer Hans met zijn vrienden dan. Gaan we weer een plaatje daar aan met de hem alweer? Ja, god. Hij ramt er maar ja, gewoon aan ja. Golden Grand Piano, my beautiful cast E.O.U. Ooh, ooh, I believe it all. My echo's over land, I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, for you.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 They don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it e all. for you, ooh, you, you, I'd lose it e all. Give me one good reason why I should never make a change. Als ik kan in die schuif ja, zitten. Het wordt zo <tie> lekker Ja, maar ik, ik weet wat Albert er nog steeds niet verandert. GELACH <tie> ik, ik heb Jij hebt wel s'nachts 'nachts ook ritjes, neem ik aan. Uiteraard. Maar hoe los je dat dan overdag op? Als je bijvoorbeeld 's nachts een, een, een paar uur weg bent, want dat kan gebeuren, dat kan. neem ik aan. Hoe los je dat overdag ook dan? Ja, er zijn altijd uh, op een dag zijn er uren dat het gewoon rustig is. Ja. Uh, dus dan, dan pak je je rust. Ik ben wat dat betreft echt een hele makkelijke slaper. Dus ik uh, zoek mijn bankje op. En, dus uh, dat doe je niet achter het stuur? No, nee, nee, nee. nee. <laughs> nou, meestal zet ik iets op als RTL Z, weet je Dat, ja. dat, dat werkt perfect. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik, ik weet wel, ik werkte vroeger ook heel veel s'nachts. En dan ja. moest ik naar huis rijden. En dan ging meestal de muziek ook wat hard. Ja. En, dan, en het raampje open. Ja, precies. Ja. Ja, tegenwoordig heb je Red Bull. Weg, ja, ja. ja. <laughs> Je kreeg ook die automatisch rijdende auto's. Nou, ik geloof dat er weer iets was gebeurd met Tesla, met automatische auto's. Ach, nee, laat me, laat, me het doen, me. laat me dat maar niet doen, Laten we dat niet doen, En wat was, heb je ik neem aan dat je had verschillende ritten, maar wat was je leukste rit? Kan je daar iets over vertellen? Mijn huis. Kijk, dat bedoel ik. Dat is niet meer. De leukste rit. Was, ik denk de leukste rit, tevens de langste rit, was naar Leeuwarden. Ja. En uh, dat waren mensen die zaten hier in het NH-hotel... en uh, die hadden een paar keer al een taxi gebeld. Via het NH-hotel kwam ik uh, voorrijden. Uh, voor kleine ritjes, die man die was heel moeilijk te been. En uh, op een gegeven moment, ja, die man die, die, die, die trok er niet meer, die, die had iets. En uh, ze, ze hadden afgesproken met de zorgverzekering... dat hij naar huis mocht per taxi, dus toen werd ik weer gebeld. Ja. En ja, dat is, het, het grappige is, in zo'n korte periode... want dan hebben we het over een dag of drie, vier... Uh, bouw je dus toch wel een dusdanige klantrelatie ja. op dat, uh, dat, dat het gewoon echt een hele gezellige rit wordt. Ondanks het feit dat het natuurlijk een vrij sneuwe uh, reden was dat hij weg moest. Ja. Maar het was wel een hele leuke, gezellige rit. En dan, dan dank je God op je blote knieën maar, want het is dan een hele lange weg naar Leeuwarden. Zeg ja, maar. ja, ja, ja, ja. <lacht> <lacht> ja, maar ik nee, neem maar, ja, je bent goed, goed uh, je, je praat makkelijk met, met mensen. Neem ja. ik aan, dat, dat moet je wel als tactisch Ja, hebben. absoluut. En dat was ook, als je, je hebt ook veel dezelfde ritten, neem ik aan, of niet? Oh ja hoor. Veel nou, dezelfde mensen. Uh, dus uh, dat bouw je ook een relatie mee Ja, je, je hebt eigenlijk... Nou ja, relaties. relatie. Nou, dat is ook zo. Want je hebt eigenlijk twee soorten uh, taxichauffeurs. Uh, er, er wonen hier bijvoorbeeld op Zandvoort heel veel taxichauffeurs. Alleen wat die doen, die gaan bijvoorbeeld s ochtends naar Amsterdam. Die gaan daar voor hotels uh, rijden naar Schiphol, ja. noem maar op. Uh, en die komen na hun dienst komen die gewoon lekker thuis. Die zetten een auto in de garage en die, die zijn klaar ermee. Ehm... Um, dat, dat, is, dat is prima natuurlijk. Alleen ik vind het juist leuk om een klantrelatie op te bouwen. Dus negen ja. uh, van de tien mensen die ik aan de lijn krijg en die ik dus uh, moet voeren, Dat zijn gewoon vaste klanten. En dan zijn dat vaker uh, ritjes naar een ziekenhuis of, of zoiets soort dingen? Of Dorpsritjes, niet? ziekenhuis. Uh, uh, ook bijvoorbeeld mensen die geen auto hebben en die zoiets hebben van ja, wat ik bespaar door geen auto te hebben, kan ik nu. Uh, op een wat luxere manier kan ik vervoerd worden per taxi. Ja. Uh, de, wat, de wat oudere mensen die, die een centje over hebben. Laten we niet vergeten. We zitten natuurlijk in een buurt waar behoorlijk wat centjes zitten. En die vinden dat gewoon erg prettig. Om, uh, om, om gewoon inderdaad op een luxe manier en, en op tijd vervoerd ja. te worden. Ja. Ja. Als, als ik nou uit Hoofddorp uh, met vakantie zou gaan. En ik zeg van nou ik wil uh, een taxi hebben naar Zandvoort. kan ja. ik jou gewoon bellen. Tuurlijk. Ja. Dan, kom ja. Je ja. Naar dan zegt hij nee en dan wil jij iemand anders. Nee maar ja. of ik nou ja. van... Uh, ja. van <laughs> Lopen met je luid of, of, ik nou een... <laughs> of ik nou een klant heb vanaf Zandvoort naar Hoofddorp en ik moet ja. leeg terug of ja, ik moet leeg naar is, Hoofddorp is, en ja. ik ga met de klant terug ja. naar Zandvoort. Ja, maar ja, je kan natuurlijk niet beter uit. een ritje heen hebben en ook nog wat terug hebben. Dat is ja, maar dat, dat is sporadisch. Ja, dat gebeurt niet. Nee, want uh, als ik naar Hoofddorp moet, ik heb natuurlijk heel weinig klanten, althans geen klant, in Hoofddorp zitten ja. vaste klanten, dus dan moet het maar net goed uitkomen. Ja. Ja, hoe ja. verder weg, hoe, hoe dunner de, de, de vaste kanten ja, worden dat natuurlijk. Is waar, ja. Ja. ja, En in Schiphol staan inderdaad genoeg taxis om mensen weg te brengen. En daar dus. kan je niet eens uh, ja. staan. Ja, dan ja, gaan we met rijden, denk ik. Gezellig. Ja, nou, ja? nou dat ja. weet ja, ik nog niet. Ja, ja, Hij ik, zwaar, ik, ik heb dus al getrouwen. Getrouwen. Ja. niet of het gezellig ja, is. Gezrouwen. Nou, dan ja, dan dan we gaan tandje de baas. Riem vast. Ja. Ik, ik hou van jullie, dat gaat zo. Het ja, dan... gaat bijna synchroon. Ja, schuif ja, ik, open. Ik, ik merk ja, het gaat hartstikke. Schuif open, doppies op. En wij doen gewoon onze schuif dicht. Ja. Ja. Zo werkt dat gewoon. En, en heb je wel ooit wel eens hele bekende mensen vervoerd eigenlijk? Um, nee, niet zozeer. Ik had wel laatst inderdaad dat ik uh, de zoon van een heel bekend persoon had. En... Um, dat, dat, dat lag heel heel erg, het lag heel erg gevoelig, maar het kwam erop neer dat ik het toevallig over die, over die bekende persoon had. Hij zei, ja, daar ben ik dus de zoon. Ah, oh, zo. en, en wie was dat? Ja, dat, dat mag je ja, niet Dat zeggen. kan ik helaas oh, dat zeggen, dat niet zeggen, want het lag echt heel gevoelig. Oh, dus, nee, nee, nee, nee, nee, dan moet je dat ook niet doen. Nee, doen. En uh, heb je ook achterin uh, voor kleine kinderen vervoer eigenlijk? Kinderzitjes? Nee, of, nee, nee, nee, nee. Dat heb je helemaal niet? Nee, nee ik, heb een, uh, ik heb een sedan, dus de kofferbakruimte is... Vrij groot hoor, maar ja. het is toch beperkt. En als ik continu met een kinderzitje achterin... Ja. Ja, dan, dan oh, het schreef... ik dacht dat je namelijk die kind achterin wilde. Nou, houden. Ik denk ik nee, no, de nee, nee. hij nou, ja. in de kofferbak In nee, de dat... kofferbak? Nee, dat is een grap... maar... grapje. Ja, <laughs> ja Dat <goed. laughs> is ook een grapje. <laughs> nee, maar nee, dat, uh, dat heb ik niet... Um... Ja, ja, daar is maar daar is hoeft, maar hoeft dat ook niet? Als, je nou achter... ja, als, als, er, als er een klein kind is, dan zou dat officieel moeten, ja. Mag dus. je dat wel vasthouden achterin? bijna nee. nou, stukjes, maar officieel mag het niet, nee. Ja, officieel niet. nee. nee. Mensen moeten wel een, een veiligheidsriem in je auto altijd doen. Net zo, in de bus hoeft het bijvoorbeeld niet, maar nee, in, dat klopt. in de taxi wel? Uh, de taxi wel, ja. ja. ja want je, je rijdt natuurlijk ook veel over die, die busbanen. Dan moet je ook precies weten waar je mag rijden. Nee, doorgaans rijd ik niet op busbanen. Nee, mag dat niet? Nee, nee, nee. Oh, nee, mag nee. dat niet? Nee. Ik dacht dat dat het wel mocht. Nee. Oh, daar heb ja. je een vergunning. Ja, ik word, ik word even gecorrigeerd. Ja. Dan. <laughs> nee, de, ik heb wel een vergunning om bijvoorbeeld uh, de af te mogen. Oh. Oh. Ja. oh, daar moet je ook een vergunning voor hebben. Daar moet je ook een vergunning voor hebben, inderdaad. Oh. Uh, Klanten af te zetten? Ja. ja. op, ja. op te halen? Precies. Ophalen. Dat Afzetten, was dat is ja. zo dubbelzinnig. Ja. Ja. Nee, dat moet je niet. <laughs> En, en uh, hoe, kan je, hoe kan je in je taxi betalen? Moet je altijd cash betalen? Nee hoor, nee, nee, nee. ik heb ook mogelijkheid tot pinbetaling, creditcard, ja, uh, ja. Dat, dat soort dingen. Ja, hoor, ik, ik, denk dat je, ik denk dat je eigenlijk ook het liefste geen cash in je auto hebt, wel? Uh, het maakt persoonlijk niet veel uit. Echt niet. Nou, uh, In verband met overvallen en zo dat bedoel ik eigenlijk niet. Um, ja, oké, okay, dat, dat risico is er, is er helaas wel, maar... Um, hoe kan een overvaller zien als hij er al op dat ik geen cash in neem? Ja, zet, dat, dus ja. ja. Maar ja kijk, dat, die, die, die, die, die, die, dat geld wat je al hebt, want je stort natuurlijk ook genoeg af. Het geld wat je in je taxi hebt, dat is nog niet eens het grootste probleem als dat, als dat weg is ja. van die overvallen. Het is juist de, de, ja, de mentale klap, om maar zo te zeggen, die je ervan krijgt. Ja. Je, je vertelde net dat je binnen 2015 bent begonnen. Ja. En ik neem aan dat je toch een, een behoorlijke beginkapitaal moet hebben om een auto te kopen. Want zo'n zo, zo taxi, dat is een volkswagen. Wat, wat Mercedes. En Mercedes, ja. die, zijn niet, die kosten niet niks. Hoe je nou een volkswagen dan? Dat is hetzelfde als een Mercedes. Ook nou nee. Oh, oh, oh. Nee, nee, nee, nee. Dat is hetzelfde ook een Duits. Oeh. Oh, oh, oh. Foutie. Ik denk ook dat heel veel Audi-personen nu ook heel boos ja, worden. Je, je weet nou iets waarom ik in de Als ben gebleven. Zo'n het kost een hoop geld. Ja, eens. Alleen je krijgt als, als taxibedrijf krijg je wel heel veel uh, compensatie. Je BTW kan je terugvragen, je BPM kan je terugvragen. Dus netto zit het, er, zit het een stuk onder de consumentenprijs. Ja, oké. Okay. Ja. Maar, maar ja, een... tuurlijk. Het is een investering en dat is hetzelfde met, met, met je meter. Je moet een officiële eisen voldoen. Ja. Dus je hebt echt een boordcomputer nodig tegenwoordig. Uh, die al je staat en dergelijke bijhoudt. Nou, dat, is, dat, dat kost ook behoorlijk wat. Heb jij ook last van, je, van die rijtijdenbesluit eigenlijk? Of heb je daar geen last van? Nou ja, je moet er wel op letten, ja. Ja, absoluut. Want het is een acht uur omhoog, mag je rijden Ja, maar, maar om dat helemaal uit te leggen, dat is zonde van de zendtijd. Nee. Want er zitten echt heel veel uh, uitzonderingen aan. Ja. Uh, maar dat is ook bijvoorbeeld ook een reden dat ik Hans gevraagd heb, Hans Kerk me gevraagd heb, ja. om inderdaad twintig uur uh, ja. per week uh, lekker voor, uh, ja, te werken daarvoor. Ja, want anders, ja. anders, weet, je nou, anders weet je het niet. Nee, anders weet je het niet. En je moet er ergens bouwen. Ja, we gaan weer wat draaien, hou ik. Hij ramt er weer wat in, hoor. Oh. Moet je maar opletten. Ja, ik, ik ram zelf. Crazy horses gaan we volgen. Ja. ja, dat dacht ik al. <laughs> Dat is een vraag. Hm? Ja, heb je ook een keurmerk? Ik ga even in. Ja, nee, tuurlijk. Uh, nou, ik weet dat er uh, dat een apart keurmerk is, dat heet TX-keurmerk. Uh, dat heb ik niet. Dat is uh, voornamelijk bedoeld voor uh, taxibedrijven die uh, voor zorgverzekeraars en dergelijke uh, rijden. En die, uh, die instellingen die verwachten dat er een keurmerk is, zodat ze kunnen zien dat ze met een, een, een kwalitatief hoogwaardig taxibedrijf een, een cliënten kunnen laten vervoeren. Um, alleen dat doe ik niet. Ik nee, bedrijf uh, zelf ik, ook niet ik, ik, ik, heb, ik, ik rij eigenlijk alles particulier. Uh, dus ik, ik heb geen gesubsidieerde ritten of wat dan ook. En dan betaal je behoorlijk wat geld voor zo'n keurmerk. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet nodig is. Nee. Nee, nee want je vertelde net aan mij, uh, buiten de uitzending. dat als je voor zo'n zorgverzekeraar rijdt. dan kunnen ze je, je ook in één keer je je aan, de, aan de kant zetten. Um, nou, ze, ze, ze krijgen wat ik weet. Want ik weet dat uh, voormalig voor, taxi Zandvoort dat wel had. omdat hij natuurlijk voor de deals reed en noem maar op. Um, dat ze aangekondigde controles kregen. Ja. Dus dan gaan ze kijken inderdaad... hoe is de staat van de auto's... hoe, staan de chauffeurs, hoe zijn de chauffeurs, uh, noem het maar op. Dat, dat gaan ze dan een keer kijken. En dat is geloof ik één keer per jaar. En ja. dan krijgen ze weer nieuwe stickers... en dan, dan, dan hebben ze hun keurmerk weer. Um, maar persoonlijk vind ik het een, een neus eigenlijk. Ja. Om heel, heel kort door de bocht nee, te nee, zeggen. Nee, maar dat kan. Ja. Maar je zegt net... Uh, ze kijken naar de, sta, de staat van de auto. Ja. Wanneer moet je zo'n auto vervangen dan? Dat, je kan een Mercedes... nou, heel eerlijk weten, het is een Mercedes diesel... Je kan wel een paar honderd kilometer nemen. Ja, maar je moet hem wel laten onthouden. Ja, oké. Okay. Maar, maar... Er zijn natuurlijk ook genoeg taxibedrijven... en, en, en uh, privé-taxis en dergelijke in Amsterdam... ik noem maar even ja. een, een dwarsstraat... Um, die gewoon een hele oude Mercedes hebben... en waarbij alles rammelt, mankeert, ja. noem het maar op. En die, die onderhouden hem niet. Ze komen net aan door de APK... En ik verwacht van mijn auto dat het niet net aan door de APK gaat... maar dat, dat het gewoon een, een mooie, strakke ja. wagen is. Want een taxirit is niet goedkoop. Dat, het laatste wat, wat ik zal beweren is dat het goedkoop zal zijn. Dan vind ik wel dat je de klant wat te bieden moet hebben. Dat je een, een frisse, nette, comfortabele auto voor moet rijden. Je zegt net een, een taxirit is niet goedkoop. Maar nee. laten we heel eerlijk zijn, je hebt natuurlijk... je. Je diesel die, die toch steeds duurder wordt hè? Want eens, Kijk, ik, ik, kan het, ik kan het allemaal. Ik kan het allemaal bilken. waar die kosten vandaan nou, komen. Dat, dat en ik moet natuurlijk zelf ook leveren. Ja, ik ja, doe geen het, vrijwilligerswerk. Nee, dat behoedig, ja. Maar mensen vergelijken wel eens een, een taxirit met het openbaar vervoer. Nee, nee, nee, nee, en nee, nee. het is ja dat, dat is natuurlijk belachelijk, maar ze doen het wel, want ja. ze zien we kunnen van A naar B. Ja. Nou dat kan ook met een bus. Ja dat kan, ja. maar niet om vijf uur ochtends. Of nee. noem en, maar op. En er geen wachttijden en, en er wordt en van geen deur afgezet en. Noem het maar op. Ja. En dat, dat is gewoon een heel groot verschil. En eigenlijk moet je het zien: van ik huur voor een, een bepaalde rit een privéchauffeur met een, met, een, met een luxe wagen in. Ja, ja. We gaan weer wat draaien. Ik werd weer eventjes uh, wakker gemaakt aan de overkant. No one told me about The way she Well No one told me about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 Ja, weet ik wel. Ja, dat, niet dat vroeg ik aan je vrouw hoor. eigenlijk, wat ik controleren. <laughs> en, et, ik heb gehoord dat je een, een menukaart hebt. Ja, kan, je je iets, kan je daar iets over vertellen? Kan ik daar uh, patat bestellen of zo? Of is het ja, wat anders? <laughs> nee, ik, uh, ik, omdat ik eigenlijk alles op de meter doe. Eh, dat is echt per kilometer per, uh, per minuut. Um, zijn er ook inderdaad dat ik denk van... ja, er zijn veel voorkomende ritten. Uh, ik noem een Schiphol, ik noem een uh, binnen het dorp. Uh, bijvoorbeeld naar uh, station Haarlem. Ik denk, als ik daar nou vaste prijzen voor maak... Ja. dan ga je dus inderdaad um, eigenlijk naar, naar wat je van tevoren dus al kan weten. Want dat is toch best gek. In een taxi weet je dus eigenlijk nooit van tevoren... als je niet vraagt van wat je kwijt bent voor een rit. Ik denk, nou, als je, nou, dat, dat kan, je kan dat ook niet helemaal voorkomen. Ik denk, als ik nou een menukaart maak... met de meest veel voorkomende bestemmingen... dan weet men wat het kost... En daar heb je dan ook leuke kortingen op. He, dus ik, ik noem een Schiphol voor 45 euro. Uh, binnen Zandvoort maximaal 8 euro. Um, je gaat naar, vanuit Zandvoort naar Haarlem Station voor 25 euro. Wat normaal gesproken ook al bijna 30 is. Ja. He, dus daar geef ik dan, omdat het veel voorkomt... en omdat het, ja, dat, dat is gewoon een leuk actie, zeg maar. Een doorlopende actie. Uh, krijg je daar één korting op? En dat is gewoon de vaste prijs. Zo'n zo zo teller, hè, die je in, in ja. je auto hebt. Er, er, er komt daar aan het eind van de dag zo'n, uh, nou ja, een bonnetje uit? Van wat dat, dat nou, heb je, Ja, nou, is... maar ik hoef er niks meer bij te houden. Dus ik kan aan het einde van de maand stop ik er een USB-stick in. Heb je, heb je een black box? Zo'n zo box dus in jouw auto. Je kan het ongeveer daarmee vergelijken. Ik stop een USB-stick in. Alle gegevens van die maand ja. die gekomen op die USB-sticks te staan, kan ik gewoon uitlezen op mijn computer. En dan zie ik echt van A tot Z alles. Dus uh, mijn kortingen die ik weggegeven heb, de. de uh, de, ...de omzetten die ik gemaakt heb... ...de kilometers die ik gedraaid heb, noem maar op... ...en van mij en van Hans. Dus ja, ja dat, dat, dat, dat is zo compleet. Ja. Dus dat kan je ook zo aan de belasting doorgeven? Ja, van, nou, ja precies. Ja, want anders ben je ook nog dagen bezig met, met je administratie, neem ik. Nou ja, ja dat, dat is het ook inderdaad. Het dus is, dat, is, dat is echt een stuk makkelijker gemaakt, waarvoor ja. je met, met handmatige lijsten moest werken, alles in moest vullen, is dat nu helemaal vol automatisch in de e bordcomputer gezet. Heb je ook een... een ja, waar we hadden het net over die rijtijden bestaat, heb je ook zo'n tachograaf in je... Nee, nou, dat zit dus allemaal in die in dat Oh. Computer, ja. Maar registreert hij ook als je het hard rijdt? Nee, nee, nee, dat registreert hij niet. Nou, <laughs> <laughs> nou dat komt erachteraan, gelukkig niet. Nee, dat kan ik me voorstellen. Ja. Nee, dat, uh, nee. Maar ja, je hebt natuurlijk wel eens... als je, als je een hele uh, snelle rit moet maken... bijvoorbeeld, ja. bijvoorbeeld naar een ziekenhuis... Ja. dat je ja, misschien wel eens door rood rijdt. Of op nee, de, de, de, kijk, naar daar heb je ambulances voor... Ja, als, okay. dat, als dat zo, zo, zo uh, met spoed is. Ja. Maar ja, je, ik rij een auto dat het erg aantrekkelijk is om iets harder te rijden. Ja, dan. ja nee, nee, nee, dat snap ik wel. En als mensen te laat uh, op zijn gestaan voor een uh, taxi-ritje naar Schiphol bijvoorbeeld. Ja. vragen ze ook wel eens of je sneller wil ja. rijden. Dan riep ik altijd van. Huh? Als dus jij vooruit een boete betaalt, jongen, ja. dan kan ik vliegen. Ja, ja, ja. Dat kan <laughs> en dan ineens hebben ze minder haast. Ja, dat Ja, dat geloof ik, ja. Ah, ja goed. Aan de andere kant, uh, je weet donders goed waar de flitspalen staan. Uh, je hebt waarschijnlijk ook die dag al gezien dat er geen controles staan. Dus je kan altijd wel stukjes wat harder rijden dan, uh, dan, dan wat. Maar wa wat ik bedoel, er komt een, een vrouw s'morgens, komt je auto in. Die komt een vrouw bij de die... dokter? Ja, dat <laughs> bedoel ik ook. Die, die op knapper staat. Die, die een kind moet krijgen. Nou, daar, nee, daar hebben we echt ambulances voor. Is dat echt zo? Maar ik, er gaan toch mensen toch gewoon met een taxi die neem ik aan? Want ik moet naar het ziekenhuis. Nou, ik heb ze nog niet gehad wat betreft uh, die op knappen staan. Nee, nee dat, dat, uh, dat nee. Niet, nee. nee. nee. nee. nee. Tuurlijk ik heb ik ze gehad die, die naar het ziekenhuis moeten, die, die, die zijn gevallen of wat dan ook. Ja. Dus dan, dan heb je geen zwijlichten nodig, maar die, die hebben gewoon ontzettend pijn in de arm. Ja, oké. Okay, dan, dan... Maar en in niet alle vrouwen, en dat weten jullie als vrouwen beter dan ik. Als je aan het de, aan de bevallen gaat, dan word je niet met een, met een ambulance gebracht neem ik aan. Wel. Voor je mannen, of... of de taxi. Of de taxi. Of je nou, moet ik lopen. heb het er nog nooit mee nee, heb niet meegemaakt. Ik heb mee het wel vaak in films gezien, maar niet. Het uh, nee. lijkt me wel spannend als je moet helpen, toch? <lacht> <lacht> nou, zullen we het niet doen? Nee. Dit is weer een bedraai? vak. We gaan dat dacht ik al. Ja, nou dit, nou, dit had ik eigenlijk niet van jou verwacht, dit. Ja, huh? niet? Nee. Nee. Waarom niet? Dat weet ik eigenlijk niet. Oh, zal ik hem uitzetten? Nou, je mag hem ook aan laten, hoor. Ik vind hem wel mooi. Nee, nee. Maar, euh, <laughs> je verloot onze, onze, onze luisteraars een arrangement op Valentijndag. Ja, dat Valentijndag. Valentijndag, ja. Anders ja. krijg je het van thuis weer, want het is Valentijn. Nee, thuis. En een, een rit met jouw taxi. Dat klopt. Heb ik begrepen ja. van maximaal 25 kilometer. Precies. En, en, en je krijgt dan wat te drinken ook. Je krijgt champagne aan boord, ja. Ja, wat leuk is ja, dan. Dus dan, Hoe ben je daar zo gekomen? Want je hebt het het, het, het, het het verleden jaar ook gedaan. V uh, vorig jaar heb ik dat ook gedaan, inderdaad. Ja. En, en, waar, ja, je moet een beetje creatief zijn af en toe. En dan, uh, de taxi is doorgaans niet zo creatief. Het is ja. van A naar B rijden en uh, dag meneer, dag mevrouw. Maar uh, omdat ik uit het commerciële kom van, ja. uh, van, ik heb in de winkels gestaan, ik heb advertenties verkocht, die kon ik het schrik niet bedenken. Ja, je, je, dat neem je mee. Ja. Dus je neemt dat soort dingen mee in, uh, in, in, in, je, in je onderneming. Dan denk je, ja, niemand doet het. Waarom, ja. waarom zou ik het niet kunnen doen? Ja. Ja. Uh, maar je had het net: 25 kilometer heen en terug. Nee. Ja, dus je kan bijvoorbeeld heel makkelijk naar Haarlem. Ja, ja. Vanuit Zandvoort, uh, dat valt er gewoon binnen. En uh, dan kan je gewoon uh, inderdaad naar Haarlem en uh, weer opgehaald worden. En dan uh, met dus z'n Heb je een bioscoop of wat uit eten? Ja. Nou het ja, is een leuk idee. idee ja. Ja, dat is, ik vind het hartstikke leuk. Ja. Nou, je dat, heb iemand jou het idee gegeven? Nee, nee, nee, dat is, uh, dat dat is creatief zelf... zijn. Ja. Ben je zo romantisch? Ah, het heeft zo'n periodes. Ah. Ja, je moet tegen vrouwen niet zeggen dat je niet zo romantisch bent. Politiek en, correct en, en, en, en is zo'n periode dan één keer in de maand? Nee, nee, nee. nee. Dat, dat, uh... En ik heb er ook geen last van, hoor. Dus, wow. nee. Nee. <laughs> nou, ik, ik vind het een hartstikke leuk idee. Dat oh. meen ik echt. We gaan uh, nog een plaatje draaien. En dan gaan we, nee. denk ik, oh, wie onder... gaat eerst een plaatje draaien? Ja, we gaan, en dan gaan we de gelukkige. Ja, dan gaan we loten. Ja, ik ga niet, ik ga niet nou. wat anders zeggen. Maar ja. de gelukkige gaan we uitzoeken. Nou, ja, ik kan niet zeggen, dan gaan we de gelukkige... Ik wil graag de gelukkige trekken, maar dat is <lacht> niet geschikt voor jonge luisteraars. Dit. Ik heb geen idee, maar ik hoor net dat hij geritterd is. Oh, wat leuk? Ja. Kees <totstuk> Rutgers in de, in de orde van het wapen van Zandvoort. Oh. oh. <laughs> ja, <gül> dat vind ik heel hard. Nou, we gaan de gelukkige. Mag je, mag je oh, uit gaan zitten. Ja, mogen we beginnen. Monument, monument, monument. Wacht, jij bent de hey, Wacht, wacht. Ja, yeah, ik Before I go and sing, natuurlijk... I hold my pillow to my head. Ja. Yeah. And nee. spring up in my bed. Ja, het. Screaming out the words I am. Dit wil je, dit wil je. Ja, ik had hem al geloofd, hè? Ik had hem al geloofd. Ja, niet ja, uit, maak me open. Ja, mag het? Ja. Da -da -da -da -da -da -da. Wie hebben we, wie hebben we, wie hebben we? Olga van der Meijen. Nou, nou. Van harte gefeliciteerd. Nou, gefeliciteerd. En veel, en veel plezier met ja. Valentijn. En moet het ook op Valentijndag zijn? Nou, ik heb, het, uh, ik heb ook nog een extra dag als... Uh, als uh, tweede Valentijn. Ja, net zeg maar, mochten de plannen en... toch een beetje lastig worden... dan kunnen ze inderdaad ja, de dag ja, ja, ook nog ja, ja, uh, ja, ja. de vijftiende. Ja hoor, nou, nou, we doen we... daar niet zo moeilijk over. Nou, hartstikke leuk. Ja. Ik hoop dat dus ze veel plezier ervan hebben. Ja. En uh, dat ze niet dronken... Ja, ja, de, ja uiteraard, mag, uiteraard. wel een foto maken dat je proost in de, in de, in de taxi. Ja, En, dan, uh, hè, zo is, en de chauffeur zo is erbij, het? hè? Want misschien de doet ze er met jou, hè? <laughs> ja, misschien gaat ze met jou proosten, dat weet je niet, hè? Ik ken, ik ken het niet. dus. Uh... Nou, het is Valentijn. Dus, dus voor twee personen. Ja, ja. Maar ja, ja. we, jij we, de tweede we, persoon, hè? Hé, he, we hebben het over Valentijn. <laughs> he. Heb je ja. wel eens hele rare dingen in je taxi meegemaakt? Hele rare dingen. Nou, ja, ja, maar er is dat, is, erotische dingen. Is dat wel geschikt voor, deze, voor dit Hans? Rand? Nou, nee. Hans? Nee, ik vraag, Hans. ik vraag alleen maar of je wel eens meegemaakt. Dat kan je ja of nee zeggen. Hans? Ja, oh. dat, dat, maar dat is heel suggestief dan, hè? Ja, ja, ja precies. Ja. Nee, heb je dat wel eens in je taxi meegemaakt? Hans Wassenaar, ga je fantasies pollen met ja. water en Nee, zo ben ik dat niet. Ja of nee? Ik heb een beroepsschijn, dus. Uh... Nou, je kan gewoon ja, nee. Je is goed en we gaan gewoon. We, we plaatsen uh, zeker. <laughs> Ja. Hey, en toen en was het afgelopen. Ja. <laughs> ik vraag altijd aan onze gasten. Ben ik iets vergeten te vermelden? Wat je graag nog kwijt wil? Uh, ben, ik, ben ik iets vergeten? Nou, eigenlijk niet. Het lijkt me uh, compleet duidelijk. Uh, nou, ja, wat je nog, e even, nog even kan noemen is je ja. telefoonnummer. 06 57 Ik herhaal. 06 5700. 2600. En wat ook uh, altijd erg leuk is... om uh, Facebookpagina Taksim Zandvoort even te liken. Uh, dan krijg je ook de laatste acties en nieuws en dergelijke. En de e-mailadres? E dat is uh, mijn eigen e-mailadres. Maximeroos.gmail.com ah, En dan cool. Maxim zonder E. of iets ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> Nou, dat is duidelijk. Ja. En, en bedankt dat je naar de studio Nou, Jullie bedankt. En, uh, en uh, ik ga Na zo snel mogelijk uh, Olga van der Meijen... ga ik uh, contact mee opnemen. Dat, dat uh, uh, nogmaals gefeliciteerd. En bedankt. Oké, okay. okay. okay. En uh, ja, ik moet jou alleen maar bedanken, Ro. Dat je er bent weer. Ja. Het, je ziet er fantastisch uit, man. Ja, dankjewel. Maar twee mag je lekker zelf doen. En, ja, dat vind ik nou weer nou jammer. <laughs> en toen, leuk dat je er was. En bedankt. Ja. Ja. Van onze dove murk ook, hè. Bedankt. Hè. Wat zeg je? <laughs> Hartstikke bedankt dat je er ja. was. Oké. Okay. En volgende week weer beter, hè? Ja, ik hoop het. Gaan we doen. Ja. Oké. Okay. Broadway, on Broadway. They say there's always magic in the air. On Broadway, but when you're walking down that street and you ain't had enough to eat, What? the glitter What? rubs right.